Een hogere helpt een lagere. Hoe? Een hogere komt naar een lagere alleen om een lagere te helpen, of omdat de lagere niet deugt. Op die manier daalt een hogere een beetje naar een lagere. Maar als een lagere zijn best doet, dan heeft het lagere gedeelte van de hogere niets meer te zoeken in de lagere, en keert terug naar zijn eigen bron, heeft zijn missie voldaan. Zoals wij in ons voorbeeld hebben gehad van die opvoeder van jeugd, die zich verkleedde als een kwa jongen hij ging naar zo'n groepje kwajongens op straat, en deed net zo stoer als hen om vertrouwen van hen te krijgen. En daarna liet hij hen de weg zien naar het goede. Op die manier kon hij hen terugbrengen naar het goede. Waarom? Het leven van de straat is niet zijn natuur. Hij heeft hen dan beïnvloed en trekt hen naar beter leven. Door hem kunnen zij omhoog, maar zelf kunnen zij dat niet. Daarom is het ook zo belangrijk om te leren van de Torah, de Kabbalah. Hebreeuws is niet de Kabbalah, maar Kabbalah. Hoe waar beleid op te maken, wat mensen betreft. Zoals hier in Nederland nu. Ik spreek nog van die tijden. Ja, toen ik dat geschreven had, een jaar of ten, weet ik niet tien of meer geleden. Voor het eerst werd bekend gemaakt dat een half miljoen mensen zelfmoordpogingen hebben ondernomen of die gedachten hebben gedachten hebben gehad. Een half miljoen, dat is ontzettend veel. Het is 3,33% van de hele bevolking. En dat is alleen nog van wat bekend is. Nu is het voor het eerst geopenbaard. Waarom? Met het oog op de nieuwe regering. Het is de eerste regering die wel iets gaat ondernemen. Daarom. Iedereen van jullie heeft natuurlijk zijn voorkeuren voor die of voor die partij. Maar wil je iets goeds in dit land, dan moet je nieuwe stem uitbrengen voor deze regering, voor deze coalitie, dat spreek ik van toen, ja, ik weet niet meer waar het was, wat het was. Want het is de eerste poging. Uh, ooit dat in dit land een regering komt dat een goede wil heeft en, in, en niet alleen politieke leus. Dus iedereen die verstandig doet, een volwassen houding kiest voor deze regering. Of je kiest voor een ChristenUnie of PDA of CDA, dat is jouw keuze, maar wel voor de goede regering. Als je gaat tegen, tegenwerken of niet gaat komen op de verkiezingen, dan is het net of jij nog een baby bent. Een weerloos kindje dat alleen maar tegenwerkt. Nee, nee, nee, zegt een kindje. Jij geeft daarmee je kans aan varkens. Je moet dat goed weten, want de regering begint nu te werken. Het moet een goed iets zijn. Kijk nou, een half miljoen mensen heeft een zelfmoordpoging ondernomen, dat is onderzoek van Trimbo's. Zo so, heeft dat, deze dat instelling. Is het is voor het eerst dat buiten gekomen, men wilde dat eerst niet, dat was een taboe om het daarover te hebben. Waarom kan het nu? De wens voor zelfdoding groeit explosief. Ik zeg niet dat het alleen in Nederland zo is. Geen beleid kan het helpen. Het is goed dat van boven zo'n beleid komt. Dat men er aandacht aan schenkt. Want er was nooit aandacht aangeschonken. Er was een onvolwassen houding ten aanzien ten aanzien van dit probleem. Net zo moet er worden gedaan, als dat wij hebben geleerd met die jongerenopvoeder, die in de omgeving kwam van die qua jongens Precies zo moet hier gebeuren, beleid van boven, alles moet van beneden komen, dus er moeten. Opgeleide mensen naar die bevolking komen en daar de wens voor het leven te brengen, voor het waar leven te brengen. Hoe kan je dat dan helpen? Hoe kan je dat helpen? Zij willen niet leven. Wat moet, het, wat moet dan het beleid zijn? Je moet hen laten zien dat het leven goed is. Wie kan dat laten zien? Jij moet hen leren inzien dat het leven de moeite waard is. Hoe? Geen enkele instelling in dit land is volwassen om dat te doen. Wie? Wie naar wie? Een religieuze instelling. Die weten zelf niet wat het leven is. Doet er niet toe welke religie. Wie kan bij hen de smaak? Zij zeggen letterlijk, hier namals, in de toekomstige wereld, als je zegt hier namals, dan help je zij om zichzelf te willen doden. De mens is geboren om te ontvangen, om hier in dit leven alles te ontvangen. Alles tot aan zijn neus vol. Dat is de natuur van de mens. En dat is niet verkeerd. Als je hem zegt hier namals dan zegt hij: Waar is het prikje? Waar is de impuls? Snel. Ah, nee, zegt hij dan: Waar is het prikje? Ja, om snel, maak mij dan af. Maak mij dan. Dat is. Hij wil snel zo'n leven verlaten. Hij heeft dan geen zin meer om te leven. En dat is ook goed wat ik heb net gezegd. Dan zegt hij, waar is dan de impuls om te leven? Dat yeah, zijn twee dingen die gelijk aan elkaar. Die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Yeah, waar is, is dan, als je zegt, hier dan wordt het goed dan zeg je, waar is dan de impuls in dit leven? Wat maakt dan het leven zinvol? Ja, en dan zeg je, dan zie je dat het geen impuls is. Geen prikkel om te leven. En dan zeg je, dan geef mij dan een prikje, En, en dan ga en, ik er en vandoor. Je moet hem zin geven om te leven. Dat betekent niet wat zij zeggen dat het mensen zijn die geen werk hebben, geen goede woning hebben. Natuurlijk moet ook in dat opzicht geholpen worden, maar dat is niet, het, niet de kern van het probleem. In een klein kamertje kan men een echt zinvol leven opbouwen en verlangen naar het ware leven en niet dat soort gedachten hebben. Op die manier kan iets dat, wat hoger is, dat wil zeggen, dichter bij het leven staan, afdalen naar een lagere, zich een beetje aanpassen aan hen en dan optrekken. Ook de opvoeders moeten een hele andere aanpak hebben. Religie helpt niet. Als die geestelijke leren leiden een mens af, nee, niet zo, niet goed. Al die geestelijke leren en religie leiden een mens alleen maar af van zijn persoonlijke wensen. De mens wil ontvangen en men zegt tegen hem, ga mediteren. Ga in een lotushouding zitten en zeg dat je niets wil hebben. Een mens wil hebben... Graag wil hebben en zoveel mogelijk. Alleen, hoe jij moet, hoe jij moet hebben, dat is de kwestie. Als je tegen een mens zegt, je hoeft niet, je hoeft niet dat wens, zo'n wens hebben, en noem maar op. Dan heeft zijn leven geen zin. Is het niets waar? Als men nu niet ingereept, wat hebben wij dan? Tien op driehonderd heeft al zelfmoord gepleegd of denkt eraan volgens die gegevens. Het is goed dat het nu naar buiten komt, want het is nu de tijd om te handelen.